Er zijn nogal wat profetieën rond de geboorte van de Heer Jezus en daar praten we over in deze aflevering van Eindtijd en Profetie met Dr. Anders Jan van Banneveld. Opnieuw Jan, hartelijk welkom. Dank je. Um, we zijn deze serie begonnen, vooral kijkend naar het Nieuwe Testament. En als je dan met het Nieuwe Testament begint, ja, dan valt je op natuurlijk direct dat er profetieën staan over de geboorte van de Heer Jezus. Daar begint het Nieuwe Testament natuurlijk mee. Uh, maar uh, wij hebben natuurlijk ook heel wat profetieën in het Oude Testament gehad. Hoe zit die link tussen Oud en Nieuw? Ja, het enige verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament. Twee verschillen. Verbond, zoals het ook genoemd wordt, hè? Eerste en Tweede Verbond? Uh, ja, dan kun je beter Eerste en Tweede Verbond zeggen. Ja. Want het Oude Verbond is nog springlevend. Ja. Maar. Uh, uh, het, het verschil is dat het in het Nieuwe Testament gaat over de openbaring van de naam van de Heer Jezus. Daarom gaat het over de, de naam. Uh -huh. En het tweede uh, verschil is de, het openbaren van het geheimenis van de gemeente uit de heidenen. Hmm. Dat aan Paulus geopenbaard is. En als we het een volgende keer over Paulus hebben, dan kunnen we daar ook eens over hebben. Ja, als het gaat om de openbaring van de naam van de Heer Jezus... Dan is het misschien wel interessant om uh, toch even te kijken nog naar die rabbi in Israël, die op een briefje schreef en zijn naam is Yeshua. Ja, ja. nou dat is ook niet zo moeilijk voor die rabbi, want uh, overal waar, bijna overal waar heil, de Heer is mijn heil, mm -hmm. dan staat er in het Hebreeuws Yeshuati. Okay. En die i, Abba is vader, Abbi is mijn vader, yes. die i op het eind duidt op het woord mijn. Mm -hmm. Dus Jeshuati is mijn, dat is mijn heilstaat ja. Die naam van Yeshua komt als werkwoord in plaats van, als zelfstandig naamwoord in plaats van heil, komt dat heel vaak voor, die okay. naam van Yeshua. Maar bedoelde hij het ook zo, of bedoelde hij echt de Jezus? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Daar was men toch wel een beetje van geschrokken. Ja, maar die schrik gaat gauw voorbij. Ja. Daar zorgen wij christenen wel voor. Ja, sorry dat ik wat cynisch is dat ben, zo, want maar het is soms zo'n wangetuigenis wat er gegeven wordt. Mm -hmm. En vanuit uh, al die, die antisemitische kerken die er zijn, vanuit de Presbyterian church met zijn vervangingsleer, mm. en zijn leugenachtige pamfletten die hij onder zijn leden verspreidt over mm -hmm. Israël. Niet, en het gebeurt allemaal in diezelfde naam? En het uh, gebeurt allemaal, ja. De heer Jezus. En, uh, ja. Dus getuigenis hebben we niet zoveel nee. meer. Ik denk zelf, hebben we het al zoveel gehad, dat de heer Jezus zich zelf weer als aan Isra gaat openbaren. Ja, precies. Maar we hebben het over het woord van God, waar wel een getuigenis in staat, namelijk daar wordt een naam bekendgemaakt. Ja, in het Nieuwe Testament. Ja. Daar wordt er bekend dat Yeshua ja. is de Messias. Ja. En, de komen, en straks, als we zover komen, kunnen we eens kijken waarom die Joden daar toch Gelijk hebben in één mm -hmm. opzicht. Want een gelijk van, hebben we erin? Een, een van de grootste argumenten tegen het Messias zijn van de heer Jezus is dat hij het Koninkrijk niet gebracht heeft. Ja, precies. En dat is eventjes waar we het vorige keer al mm -hmm. iets over gehad hebben: mm -hmm. het geheim van het uitstel van het Koninkrijk. Ja. En misschien dat we het er straks nog even okay. over hebben, ja. als het een uur verder is. Ja. Ja. Nou, we moeten even kijken, maar let maar eens op. De eerste boodschapper die uh, bij uh, Maria kwam, Mirjam heet ze eigenlijk. De engel Gabriel. De engel Gabriel, de boodschapper van God, Aha. die komt bij, uh, bij Mirjam. En die uh, zegt dan in Lukas 1, die zegt dan tegen uh, Gij zult zwanger worden, vers 31, een zoon baren, Gij zult hem de naam Yeshua geven of Jehoshua geven. Ja. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. Nou, hij was majestueus. Mm -hmm. uh, hij werd ook zoon van de Allerhoogsten genoemd. Zelfs de demonen noemden hem zo. Mm. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee. En daarom zongen ze ook bij de intocht in Jeruzalem, Hosanna, uh, de koning David. Ja. En als er een Messias is... Een uh, of iemand die zich voor Messias voordoet, roepen de Israëlite nog steeds uh, David. Ja. Zitten de mensen nog op een koning te wachten in Israël? Sommigen. Er Sommigen. klinken wel de stemmen, we moeten in plaats van al die corrupte politici, moeten we wel weer een koning aanstellen. En we hebben mensen zat hier in Jeruzalem uit het huid van David. Mm -hmm. En dat is ook zo. Ja. En die zullen ook in de eindtijd een, een belangrijke rol spelen. Er is ook een stroming van mensen die de profetie onderzoeken in Nederland mm -hmm. en in Engeland, die verwachten dat voordat het duizendjarige rijk aanbreekt, er nog een vredereik onder koning David opkomt, uh, opkomt in Israël. Want er staat in Jeremia ergens, dan zal ik hen David uh, verwekken als koning. Okay. En zullen hem dienen. Hey. En verwekken is opwekken. Ja. Dat David opgewekt wordt. Okay. En, en, en, en die Gabriel, die zegt daar ook iets van. Hij zal de troon van zijn vader David, zal ik me geven. Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Ja. Dat is niet vervuld. Maar nee, toch, maar dat komt bij, bij, bij zijn komst. Zal dat gebeuren. Ja, maar wat nu? Ja. Uh, hij zal, zal geen einde nemen. Ja. Wat gebeurt er? Uh, in Psalm 89? Mm -hmm. daar klaagt de psalmdichter... U hebt je belofte niet gehouden, want er is geen koning meer vandaag. Ja, precies. Ja. En dan zegt die psalmdichter zelf ergens, in de hemel bevestigt gij uw trouw. Ja. Waar is de Heer Koning, Heer Jezus? Vanuit de hemel is Hij nog Koning. Mm. En Hij is heen gegaan als Koning der Joden en Hij komt terug als Koning der Joden. Daarom wilde de Heere God per zee niet dat dat bord verwijderd zou worden. Ja, precies. En daarom heeft de Heer God ervoor gezorgd dat het er in drie talen stond. Mm -hmm. In het Hebreeuws voor Israël, ja. in het Grieks en het Latijn, voor ons gelovigen uit de heidenen. Ja. Dat de gelovigen uit de Heidenen, en al die kerkleiders en uh, al die machthebbers in de kerken, dat ze goed weten dat hij komt als koning der joden. Ja, precies. En, en dat we dat eens een keer moeten gaan erkennen. Mm -hmm. Ja. En dat is dus een van de profetieën die erg belangrijk is. En dan gaan we naar de volgende. Dat is die meneer Zacharia, de vader van Johannes de Doper, Hè, die zes maanden stom geweest is. Ja. En het was vrij stom dat hij denkt, oh Gabriel niet geloofde natuurlijk. Dus de wet is stom. <laughs> en ze, ze, ze, zo werkt, ja, zo ja. werkt dat. Ja, ja. En uh, toen kon hij weer praten. En toen zei Johannes is zijn naam. Dat, dat, dat moest hij eerst opschrijven natuurlijk. Ja, ja, precies. Reden, een, Ook een, openbaarmaking van een naam. Ja, een, ...een argument dat die mensen in die tijd konden lezen en schrijven. Tuurlijk. He? Ja. Nou, en toen ging die zelf een profetie uitspreken, Zacharia. Mm -hmm. En ik heb ze even opgeschreven, die teksten, in Lucas 1, vers 68. Wat zegt hij daar? Geloofd, zei de Heer, de God van Israël. Welke God? Mm -hmm. De God van Israël. De God van Israël. Ook onze God in de reëzen, maar hij is de God van Israël. Hij is de onveranderlijke God van Israël. En hij heeft omgezien naar zijn volk en het verlossing gebracht... En heeft ons een hoorn des heils opgericht. Een hoorn vol heil. Je ziet het wel eens in kerstfoto's of, ja. of kaarten. Een hoorn waar appels en peren mm -hmm. en pruimen ja. en druiven uitkomen. Ja. Nou, zo is de heer Jezus een hoorn des heils. Een hoorn van redding, van genezing, van bevrijding. Alle heil komt daar vandaan. Maar wat heeft hij nog meer gedaan? En dat gaan we dan even verder te lezen. In vers 71 zegt hij om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Ja. Dat heeft de heer Jezus niet gedaan. Nee. Dat heeft hij niet nee. gedaan. En, en dan gaat hij nog verder, vers 74. Opdat hij ons zal geven, zonder angst, uit de hand van de vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid. Vandaar ook dat niet alleen Zacharias, maar al die Joodse mensen en ook de apostelen verwachten... Dat de Heer Jezus in die tijd het Koninkrijk zou oprichten. Ja. Dat is niet gebeurd. Dat is een logisch, ja, een logisch, logisch stap. En daarom ja. riepen ze allemaal tijdens de intocht. Hosanna, de zoon ja, van David. Ja. Hosanna, de koning van Israël, ja. dat liepen ze allemaal en ze zwaaiden met palmen. Ik zou ook mee gezwaaid hebben, denk ik hoor. Ja. Nou ja, dat is Zachariah. We kijken wat Maria ervan zegt. Mirjam dus. Mm -hmm. He, toen Mirjam uh, in verwachting was van de heer Jezus, toen kwam ze bij uh, de vrouw van Zacharias, ja. Elisabeth. Dus de, ook weer de moeder van, uh, de mo de Johannes. Moeder van Johannes de Doper. Ja, ja. En het hele frappante wat mij op dit moment zo ontroert is dat Johannes de Doper sprong op van vreugde in de baarmoeder van uh, Elisabeth. Ja. Dat zo'n kind, dat veralgemeniseer ik. Een kind die luistert naar mooie geestelijke muziek, tijdens ja, de zwangerschap, mm. dat heeft invloed. Mm. Als er een goede sfeer is in een gezin, als er liefde is in een gezin, heeft invloed zelfs tot in de baarmoeder. Zo'n kind leeft. Ja. Nou ja, goed, je weet wat ik wil zeggen. Nee, absoluut. Ja. En, nou ja, wat zegt uh, Maria, en Mirjam, in Lukas 1, vers 54? Hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid. gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, welke, wat heeft hij gezegd, voor Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Dus eigenlijk gaat hij ook een belofte aan Abraham in vervulling? Ja, nou, dat, dat verwachten ze, ja. ja. En dat, dat duidt zij heel duidelijk, dat staat ook op de, de notities daaronder, op Genesis 17, vers 7. Ja. En wat houdt die belofte van Abraham in? Ik zal... U tot een eeuwig verbond geven. Ja, en wat is het eeuwig verbond? De landbelofte. Ja. En daar refereert Maria hier aan. En daar is dus de strijd ja. nog steeds om. En daar is de strijd nog steeds <coughs> om. Dat, de duivel weet als hij dat land kan ontwutselen, kan de Heer zijn woord niet waarmaken. Ja. Zij de machtige. Ja. En Maria haalt dat hier aan. Hm. En het tweede is. En ik, de Heer, zal hun God zijn. Twee dingen belooft hij. En, en, en nog steeds, al die eeuwen heen, ook in de ballingschap, was de Heer de God van Israël, de God van de Joden. Mm. En wij zingen dan mooi in de psalmen, want deze God is onze God. Ja. En Maria die zei dat al. Dan komen we bij de volgende klant, een niet vervulde provincie. Het zijn de wijzen uit het oosten. Ja, die, die mochten ook meedoen. Ja, die mochten ook meedoen. Ja, een hele, een hele discussie wie dat waren. Ja. Sommigen denken dat dat uh, ook rabbijnen waren, oh ja. okay. en anderen denken dat dat uh, uh, mensen die daar uit Persië kwamen, die door Daniel opgeleid waren nee. in de geestelijke waarheden. Nou, dat doet er niet toe, ze kwamen. ze kwamen. En wat zochten ze daar? De geboren koning, de koning der Joden. Ja. En het frappante was, toen de schriftglidden erbij gehaald werden, ze wisten meteen waar het over ging. Absu absurd eigenlijk, hè? Ja, meteen wisten ja. ze waar het over ging. Ja. En meteen sloegen ze op, uh, Micha 5, vers 1. Ja. ja. Uh, even kijken of ik Micha zo gauw kan vinden, want die, al die kleine profeten die zitten zo weggedoken. Oh, kijk, hier heb ik Micha al. Micha 5. En Gij, Bethlehem, heeft dat daar. Ze wisten ook precies hmm. dat het Bethlehem was. Ja. Maar weet je waarom ze niet gingen? Heb je er nooit over nagedacht? Nee wijsheid, Nee, ze durfden niet. Want? Want als zij naar de Koning der Joden gingen, dan waren ze hun leven niet zeker, wat Herodes betreft. Ja precies, want Herodes want dat, die maakte natuurlijk gewoon heel Die maakte het korte metten van, van iedereen die in de Koning der Joden geloofde, dus ze durfden gewoon niet. Ja, en die wilde ook de Koning der Joden kopje kleiner maken. Ja, maar die, die, die wijzen uit het oosten, die, die uh, hadden geen vrees, die hadden ja. een visioen van de Heer gehad. Nou, hadden wij het in de vorige aflevering over de machten achter een systeem. Want het was natuurlijk niet alleen maar koning Herodes die dus zomaar zegt dacht van jongens, mijn, mijn, mijn plekje als koning komt in het geding, dus laat ik gewoon zorgen dat die koning uh, afgezet wordt, of uh, omzeep geholpen wordt, en dan gaat hij al die jongetjes uh, vermoorden. Maar dat is natuurlijk de macht achter Dat zijn die Herodes. demonische machten, want ja. die weten heel erg goed dat die koning der Joden ook de koning van de wereld zal worden. Ja. En die hebben die bijbel beter gelezen ja. dan, dan de meeste van ons christenen. Ja. En die weten dan ook dat uit Jeruzalem de wet uit zal gaan mm -hmm. en uit Sion zal het mm -hmm. woord des zeer ja. uitgaan. Ja. Precies. En, uh, dus zo strategisch weet... was het daar? Ja. Deze beloftes die hier gegeven worden, deze profetieëren, zijn zo strategisch voor, uh, ja. voor de toekomst ja, ook, van de wereld? Ja, wat Niga betreft. Ja. Dus die zegt hier ook uit u, uit Bethlehem, zal een heerser voortkomen over Israël. Mm. Maar zijn oorsprong zal zijn van ouds, ja. ja, de, de hemelse oorsprong ja. van de Heer Jezus. Ja. Nee, van de dagen der eeuwigheid. En dan komt er nog iets moois. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dus Israël wordt voor een tijd prijsgegeven. Ja. Nog bijna 2000 jaar. Wauw. Ja, dat had niemand kunnen bedenken op het nee. moment dat dit gebeurde. Nee, en dan staat er heel frappant, dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de israëlieten mm -hmm. Dat zien we dus nu ook gebeuren, ja. we hebben een stukje oud-testament, dat mag misschien wel. Mm -hmm. Dan zal het ook, en dat zien we nu gebeuren, nu komt Manasse terug, en straks komt Evereem nog terug, man, man, wat ja. er allemaal nog gaat gebeuren. Maar net zo goed als uh, zeg maar de rabbis en de, de farizeeën en alle anderen wisten, uh, wat de provincie inhielden, omdat ze gelijk terugverwezen naar het. Uh, nou, naar Micha. Uh, ja. Zouden ze dit toch ook hebben moeten weten? Ja, want dit staat eigenlijk Maar dat de... is weer het, het geheimenis van de gedeeltelijke verhouding van Israël. Ja, precies. Waar ik ja. met Paulus straks een volgende uitzending over ja, wil hebben, want ja. anders lopen we te hard. Nee, precies. Nee, okay. Dus dat, dat is... is de reden waarom ze het ene wel zien en het andere niet. Ja. Dan zal hij staan. En hen wijden in de kracht van de Heer. Hmm. Als, als de heer Jezus terugkomt. In de majesteit, hij zal in majesteit hmm. terugkomen, van de naam van de God van Israël. En zij zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan het einde der aarde. Ja. En hij zal vrede zijn. Ja. Dus die, hij is vrede vorst, zegt Isaiah ook, ook hmm. weer zo'n doorgesneden profetie. Ja. Maar ja, dat, dat zit er allemaal achter. Ja. Dat is heel mooi. Want dan hebben we ook nog Simeon in de tempel. Die, oh ja, uh, dat, is, oh, dat is ook zo ontroerend. Maar ja, ja, ja. Hij begint mij steeds meer te ontroeren, want hij ja. is ook een oude baas. Hij <laughs> ja, komt in zijn uh, leeftijd. <laughs> ja, nou ja, hij zal nog iets ouder zijn. Simeon, waar zat hij toch ook alweer? In Lucas 2 Lucas zat hij 2, al. Ja. En Simeon, die uh, was verschrikkelijk oud, had een visioen gehad, een profetie, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Ja. Hij komt eraan en dan zie je dat hij. Als wij straks nog een nieuwe kleindochter krijgen, dat dat dat, dat, dat, dat gebeurt wat met je doodig was. Ja, zeker. Als je zo'n ja. klein kind... Ja. Nou, hij had het, de heer Jezus in zijn armen. En hij uh, gaat de profetie. Maar ik lees maar een klein stukje uit zijn profetie. Ja. En uh, het heil, uw heil gezien, heb je het weer? Uw hmm. heil werd de vorige keer over gehad, Uw Yeshua heb ik gezien. Dat, uh, sorry, ik wil de tekst even noemen. Lukas 2, vers 31. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, vers 31, mm -hmm. dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. En wat doet het heil? Licht tot openbaring van de heidenen. Ja. En dat is het nu. Het evangelie gaat over de hele wereld rond. Voor de heidenen. En dan staat er, heerlijkheid voor uw volk Israël. Ja. En dan zeggen de joden, zeggen dan, het heeft ons alleen maar ellende gebracht. Nou ja... Dat klopt ook wel, want als ik heel even iets verder lees, Jan, in vers 34... Was ik je dan vers, ja. dan uh, zie je zeg maar gedeeltelijk uh, dat die, dat, dat de joden over die ellende dan een klein beetje gelijk hebben. Want er staat, zie, deze is gesteld, gaat over de Heer Jezus, tot een val en opstanding van velen in Israël. Dus daar zie je ook een stukje verdeeldheid. Ja, tuurlijk, want er is altijd een gelovige rest in Israël overgebleven. Ja. Maar het grootste deel, als natie, zijn ze toen niet tot geloof gekomen. Ja. Maar het is, dus, dus, dus uh, Simeon profiteert hier over de heer Jezus. deze is gesteld tot een val en opstanding voor velen. Ja. Ja. Nou, maar die opstanding moet ook nog komen. Die moet ook nog komen. Dat ja. moet ook nog komen. Ja. Dat. Uh, dat, dat, dat lezen we dan uh, als het teken van de Zoon des Mensen mm. aan de wolken verschijnt. En, en Dat hebben we een keer, een van de vorige keer hebben we daarover gehad. Ja. Dat elk oog zal hem zien. Ja. Ook de ogen van de heiden ja. zullen hem zien. Ja, Iedereen. Maar door al die provinciën heen en door alle uh, situaties heen. Uh, werd er toch een stukje verwachting opgewekt. Dat, ja. uh, dat de Heer Jezus als koning zou gaan regeren. Ja, en dat is dan... Het verschrikkelijke geheim van het uitstel van het koninkrijk. Mm -hmm. Wat 2000 jaar, al bijna 2000 jaar duurt. Ja. Want en, hoe uh, zat het dan met de apostelen? Die, uh, zeg maar, die hem uh, meegemaakt hebben. Uh, zagen die hem ook als koning? Tuurlijk, tuurlijk. Zelfs uh, Johannes en uh, Jacobus. Die huurde hun moeder in. Ja, ja, ja oh, precies. Ja. Die huurde hun moeder uh, maas de zo de we dat maar noemen, ja. zo heette ze. Mogen we links en rechts zitten. Uh, om, om, ja, om, om minister van Binnen- en Buitenlandse Zaken in het Koninkrijk te zijn. Ja. Ja. Nou, toen, dat heden is niet boos, maar die zei toch wel, hard van, uh, dat gaat je allemaal niet aan. Dat is niet aan mij gegeven zelfs. Ja, ja dat, precies. <laughs> dat doet de vader wel. Ja. En ze wilden allemaal koning worden. En ja, Judas ja. was zo teleurgesteld dat hij dus de heer verraden heeft. Ja. Niet, zo, zo is het gegaan. Maar ze verwachten allemaal, stuk voor stuk, mm -hmm. de heer die gaat naar de hemel. Volgens de gelijkenis gaat hij daar de koninklijke waardigheid ja. in, in, in beslag nemen, mm -hmm. in ontvangst nemen. Ja. Dus en, is hij is eigenlijk ook koning? En dan is hij koning, ja natuurlijk. Hij zit daar aan de ja. rechterhand van God. Ja. Dus het is maar uitgekomen. dan komt hij gauw weer terug ja. en dan zal hij het koninkrijk brengen. Dat ja. verwachten ze allemaal. Dus geestelijk gezien is hij gewoon koning? Dat, dat wel, ja, maar je moet er niet dat... al te veel geestelijk zien. Want... Nee, maar ik bedoel, als je, als je zeg maar, de, de, de dingen die je tastbaar zijn, hè, daar, ja, ja. Daar, daar zien de Joden niet dat hij koning is, maar geestelijk gezien is hij natuurlijk gewoon koning de Joden. Tuurlijk, dan is hij koning van Israël. Ja. Maar het gaat uiteindelijk, gaat de strijd om deze aarde. Ja. Adam heeft het verknold ja. en die heeft dus zijn, wat ik zeg, zijn functie als Gods plaatsvervanger op deze aarde, mm -hmm. als godsknechtje hier op deze aarde, heeft hij weggegeven en toen is Satan, is toen de overste deze wereld geworden. Ja. En dat heeft de Heer, diverse keren heeft de Heer Jezus gezegd, de overste der wereld is Satan. En daar gaat de eindstrijd over en daar gaat de hele strijd, waar we nu in zien, mm -hmm. om het koninkrijk over deze aarde. Ja. De islam is er mee bezig, de paus is er mee bezig, Amerika is het mislukt met zijn ja. Pax Americana, mm -hmm. En Engeland is het mislukt, maar al die zaken gaan om het koninkrijk over deze wereld. Nou hadden we, want we hebben nog een, twee minuten. We hadden het over de, dat uitstel: hè? Dat, dat, dat Jezus zeg maar voor de Joden in ieder geval nog geen koning is geweest. Um, daar wilde jij nog wat over zeggen? Ja, want al de apostelen verwachten hem in hun tijd weer terug ook. Ja. Paulus die zegt: Wij levenden die ja. achterblijven ja. tot de komst van de Heer. Ja. In de Hebreeënbrief, in Hebreeën 10 vers 37 staat, nog een korte, korte tijd, dat is 2000 jaar, hij die we verwachten zal komen en niet op zich laten wachten. Ja. Jacobus die zegt, heb geduld broeders, tot de komst van de Here, want zijn komst is nabij. En dan gaan we nog eens naar Petrus kijken en die stond daar te preken. En een goede prediker, slappen ze vuist op tafel en die zegt... Uh, het einde van alle dingen is nabij Nou, Dan moet je zondag eens proberen. Ja. <laughs> Mensen lachen ze slap, hij is, hij is geschikt voor een gesticht waarschijnlijk. Mm -hmm. nee, maar dat zei Petrus En zelfs de apostel Johannes, die zegt, kinderkens, Luister, luisteraars de kijkers, mm. kinderkens, zegt hij tegen ons, hij zegt, het is de laatste uren. Ja. Nog niet eens de laatste jaarweek voor deskundigen onder ons, het is de laatste verwachte, allemaal. Koninkrijk in hun tijd. Nee. En waarom is het nog niet gebeurd? Dat ook weer omdat God een God is van uitstel. Hij stelt maar uit. Hij stelde het oordeel over, over Agab nog een tijd uit. Hij gaf Aagap nog een tijd, een kans mm -hmm. om zich met het volk te bekeren, daar op de karmel. Ja. Hij stelde het oordeel over Jeruzalem uit. Mm -hmm. Hij stelde, altijd stelt God maar uit in de hoop dat de mensen zich bekeren. Precies. Zelfs in openbaring, onder die verschrikkelijke rampen, er staat er, drie keer staat er benen. dat, ik zou bijna zeggen, de Heilige Geest huilend zegt, en zelfs toen bekeerde de mensen zich Christus. nog niet van ja. hun toverijen, van hun dieverijen, van mm. hun overspel. Ja. En, oh, God wil mensen bekeer je toch alsjeblieft. Mm -hmm. Maar ja, dat moet de mens zelf doen. Ja. Want God heeft zoveel respect. He, God die kan ook mensen dwingen om zich te bekeren. Mm -hmm. Maar God heeft respect voor de mensen. Het is je eigen keuze. Ja. En uh, dat, dat geldt tot de dat, dag van heden. En dat, en dat is dus uh, zeg maar de genade van God, die, uh, die hij ook een keer weer te toon spreidt om uh, ja, de ja. mensen de kans te geven. Maar om... de tragiek is, dat vind ik zelf hoor, maar ja. dat, ik hoop dat de Heer het me niet kwalijk neemt, ja. maar dat Israël daar wel onder moet lijden, want ja. ze moeten maar wachten. Ja. En dat ook de gevangenen mm -hmm. in Noord-Korea en, ja. en Eritrea ja, en de ja. vluchten christenen, daar ook moeten leiden, want die zitten ook te wachten Precies. op de bevrijding van de Heer Jezus. Dus wat is ons gebed? Kom haastig, Heer Jezus. Onspoedig. Amen, ja, je hebt het goed. Dank je Jan, Ons tijd zit erop. We gaan uh, uh, volgende week weer verder met uh, deze uh, serie. Heel interessant om te zien hoe het dat allemaal in het Nieuwe Testament verwoord is. U thuis, heel hartelijk dank. De profetieën rondom de geboorte van de Heer Jezus. Ja, we hebben er nu een aantal genoemd. Maar er staan er natuurlijk ontelbare ook nog in het Oude Testament die we tegenkomen. Ik denk aan die prachtige uh, profetie in Jezaja waarover de Heer Jezus geprofiteerd wordt. Wat zijn functie zou zijn in deze wereld. Nou, zo zijn er nog heel veel. Maar we zullen er nog ook heel veel tegenkomen in deze rest van de serie. Hartelijk dank dus voor het kijken. En graag tot een volgende aflevering van en de Islam die wil Jeruzalem, mm -hmm. de paus die wil Jeruzalem, de mensen van de Verenigde Naties, van de Nieuwe wereldorde, die willen allemaal wil Jeruzalem. Omdat die geestelijke machten mm -hmm. daar diep over nagedacht hebben en de Bijbel hebben gelezen, het draait allemaal om Jeruzalem.